Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gepraat over betere werkomstandigheden op Schiphol. Al weken is het daar drukker dan druk. Reizigers staan in lange rijen voor ze richting de gate kunnen. Dat komt door een groot tekort aan personeel. En dus wordt er achter de schermen gepraat over betere afspraken voor mensen die op Schiphol werken. Dat kan iets helpen, maar lost waarschijnlijk niet alles op, vertelt mijn economiecollega Lisa Schallenberg. Die onderhandelingen die gaan over een hoger salaris, over een zomerbonus... Uh, over de werkdruk. En het is wel de bedoeling dat betere arbeidsvoorwaarden voorkomen dat mensen weggaan, personeel weggaat. En ook dat het misschien nieuwe mensen aantrekt. Maar goed, of het akkoord er überhaupt komt is afwachten. En hoe aantrekkelijk dat akkoord dan wordt voor eventueel nieuw personeel ook. De afspraken moeten voor woensdag rond zijn, vindt de vakbond. En lukt dat niet, dan wordt er weer gestaakt op Schiphol. In Brazilië zijn tot nu toe 84 mensen omgekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Ook zijn er nog tientallen mensen vermist en zijn veel Brazilianen hun huis kwijt. Het regent in het land al dagen keihard. In sommige gebieden valt er in 24 uur tijd meer regen dan er normaal gesproken in de hele maand mei valt. In Tilburg reden vanochtend geen bussen door een staking van de chauffeurs. Die willen dat flexwerkers meer uren krijgen en praten ook over betere verlofregels. Dat is wel balen voor deze student. Ja, een beetje kut. Ik ben nu voor niks uit mijn bed gekomen eigenlijk, maar... Uh... Ja, het is niet anders. Ik kan niet de bus opeens laten rijden. Dus ja. nou, dat hoeft ook niet. Inmiddels rijden de bussen weer. Het kan wel zijn dat de dienstregeling voorlopig een rommeltje is. En de winnaars van het Songfestival hebben hun prijs geveild. De Oekraïnse band Kalush Orchestra won een paar weken geleden... en kreeg een grote glazen microfoon door dit nummer. Oh, nee. Kregen ze 838.000 euro voor hun trofee. Dat hele bedrag gaat naar het Oekraïense leger. Net als het geld dat binnenkwam op een loting voor het roze vissershoedje van de liedzanger. Het weer nog in het noorden af en toe een bui, maar er zijn ook veel opklaringen vandaag. Het is wel aan de frisse kant. Maximaal een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB.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 Je weet niet wat je hoort Dag en nacht Zie het en zavond Goeiemorgen Zandvoort Met de sneltuin naar Zandvoort tjub. Want daar woont mijn hart dief tjubu tjubu tjub. Als je de klank van het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 Dat ik niet zo weg zou pijnen. Als ik me maar had ingesmeerd Met een snelkwijn naar zandpoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het strand In het pellen van garnalen uit de zee. Ze kenden alles van de vissen, van de school en kabeljauw.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 En dat komt in het pluspunt. Mag, ja. jij, mag jij niet in, hoor. Ja, daar mag ik niet in, nee. Maar ik heb wel een aantal vragen. Hoe, hoe, hoe moet dat nou en hoe, hoe zit dat nou in elkaar? En, en de animo ervoor. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. En uh, ja, de, uiteindelijk krijgen we een uh, Gilles Kok uh, voor de nieuwjaarsreceptie, hè? Ja, ja die is uitgesteld. Ja. Dan gaat hij even vertellen hoe het uh, gekomen is. Nou, als het goed is, dan hebben we lijn Marjolein van Haften. Marjolein, ben je daar?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 het is geen insect, het is een spinachtig beest, want hij heeft acht poten. Tenminste, als hij uit icon nummer zes, maar als hij dan bloed heeft gevonden en dan gaat van larven en nimmt, dan heeft hij acht poten. Er zijn meerdere tekensoorten, maar degene die wij altijd aantreffen en die mensen, waar mensen door gebeten worden, dat is er maar één. En dat is de Ixelus Ritinus, de schapenteek of hondenteek, wordt heeft verschillende namen. Maar die heeft verschillende stadia dus, van heel klein, zandkorrelgrootte tot en met het vrouwtje. En dat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 dan blijven we steeds meer beeld krijgen van waar zitten dan die teken. Waar worden mensen dan gebeten door teken? Want, want zijn er bepaalde planten of bomen uh, waarvan teken zeggen... nou, daar zit ik graag in? Of is het om algemeen? Nou, bomen zitten geen teken. Uh, of in bomen. Uh, het is tot een hardnekkig misverstand. Ja. De meeste teken zitten gewoon uh, op het uh, ja, laag, uh, laag struikgewas, uh, gras... ook de van lage dode blad op de grond, zeg maar. En dat is waar de teken zitten. Ik had altijd begrepen dat ze zich uit de boom laten vallen naar beneden... Oh.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 Van de zon. Go Home van Bonnie M. En uh, ik was iets aan het opschrijven... want uh, daarvoor hoorde u namelijk het uh, nummer van de Elman Brothers Band... met het nummer Remnant Man. Dat was, nu, dat was ik even kwijt. En, en dit was dan Bonnie M. Um, David, ken jij Bonnie M? Nee, nou, ik ken uh, eigenlijk dit nummer alleen maar van latere periode, waardoor je hoorde Barbara Streisand. Ja, ja maar, dat was dus op dit nummer gebaseerd. Ja. Nou, Bonnie M is uh, uh, ja, een, een, een beetje Nederlands...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 Ja, dat is echt typisch een, een, een... 60 miljoen albums. Ja. en dan een raasten? En dan, dan niks aan overhouden. Niks aan overhouden, ja. Of, ja. een beetje een snobbelcircuitje met uh, optrezen. Dus, uh, maar goed, we gaan even praten. Want, uh, oh ja, Bodie M, die, die naam, he? die, dat, dat heb ik ook uitgezocht. Bonnie M, waar komt die naam vandaan? Ja, dat wil ik weten nu ook. Ja, nou, Bonnie, dat was dus een, een, een, een van een Duitse detective-serie. En er speelde dus een grote negerspel erin. En die werd Boni genoemd.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 allerlei vogelsoorten, je hebt bos, je hebt de Natte Duinvallei... je hebt de rietlanden, je, je komt heel veel variatie tegen in Middenduin. En uh, Ronald, als ik mag vragen, um, als u voor het eerst dus daar komt... Hè, je bent nog niet bekend ermee, uh, hoe gaat het in zijn werk? U gaat vertellen over de planten, over de, de dieren die er leven. Ja. Um, ja. Zou u daar iets kunnen over uitleggen voor zeg maar de, ja, hoor, degene zeg, die het niet weet?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 Ja, leuk. Heel, ontzettend ja. leuk. Uh, onder, ik kende het nog niet uh, eerlijk gezegd, maar um, nou, ik ga zeker een keer mee. Ik, ja, uh, het leunt, ja, het leunt tegen Zandvoort aan, hoor. Je bent er zo. Het ja. is op de fiets ook goed te doen. Nou, ja, ik ken Middenduin wel, alleen ja, meestal ging ik daar dan uh, hardlopen doorheen. Of, ja, daar is het ook bekend van. Ja, ja daar is het heel ja. bekend van. Ja, dat klopt. En zijn jullie ook op scholen of is het... Uh,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 Ja, er, er komen meteen allerlei... Ja, ja, ja en, en het mag nu ook niet meer. Je mag nog wel steeds korvissen, maar het mag niet meer met mechanisch aangedreven voertuigen op het strand. Ja.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 Goed, dan nog even de laatste vraag, want ik vraag, ik ben het alweer kwijt. Waar staat IVN ook alweer voor als afkorting? Instituut, Instituut voor Natuur Educatie. Ah, oh ja, Instituut voor Ja, ik heb het Bodiem uitgelegd. Dus ja, dan, ik dat zal dus ik even vragen waar dat ook weer voor staat. Jullie hebben een eigen website? Ja, dat is. Uh, uh, de, je kan het beste eventjes googlen, want wij maken onderdeel met onze website uit van. Uh,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 Oké, okay, dankjewel. Bedankt. Hey, fijn weekend. Doei, hoi, hoi. Dag. Dit is ZFM's Antwoord. Alvandij. Ik dan, shalalali, shalalala. Ja, die weten, het kwam, shalalali, shalalala. Want ze zaten, je schoot, shalalali, shalalala. En je had ze, je sproot, shalalali, shalalala.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 Dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala Hoe mooi is het leven met jou Jij bent gezond in mijn leven Door deze tijd zijn wij nu een paar Want zij brachten ons twee bij elkaar